In het Maasgebouw van het stadion De Kuip is Koen Moulijn herdacht. De besloten dienst voor 500 mensen werd afgesloten door Lee Towers... die de voetbalklassieker You'll Never Walk Alone zong. KNVB-voorzitter van Praag suggereerde het Feyenoord-bestuur het nieuwe stadion dat mogelijk gebouwd gaat worden... naar Koen Moulijn te vernoemen. Belangstellenden konden de dienst in het Maasgebouw op tv-schermen volgen. Vanaf De Kuip rijdt de rouwstoet via de Erasmusbrug en de Singel naar het uitvaartcentrum Hofwijk voor de besloten crematie. Ook de uitvaart van oudzanger Bobby Farrell is vandaag. Voor hem is een dienst gehouden in de stad Schouwburg. Daar werd onder meer opgetreden door de zangeressen van Boni M. Bobby Farrell wordt op zorgvliet begraven. Het weer af en toe een bui, veel wind. Op de wadden mogelijk stormachtig. Langs de kust staat een krachtige wind. In de buien is er kans op windstoten tot 80 km per uur. In het noorden wordt het 6 graden, in het zuiden 12. Morgen droog en zonnig bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Radio A. NOS langs de lijn met zometeen om half vijf of een kleine anderhalf uur... dus het sportforum wat ik al eerder memoreerde... met als gasten vanmiddag Ton Boot, Emme Wenemars en Koen Greven... van het NRC Handelsblad. Als u vragen heeft voor de leden van het forum kunt u nu al mailen... sportforum.nos.nl. Dus sportforum.nos.nl. Maar voordat het zover is, natuurlijk die mooie ritten nog... die we te goed hebben op de drie kilometer. Maken en a Don't Stop, prachtig nummer. Totdat Bill Clinton het ging gebruiken in zijn promotiecampagne. En elke keer als ik het nummer hoor zie ik Bill Clinton uh, voor me. Goed. Maar dit terzijde. We gaan even naar het Schaatsen terug, de 500 meter. Um, die uh, ging niet helemaal, wat heet dit, niet helemaal. Ging gewoon helemaal niet goed voor Irene Wüst. Ze werd zesde en liep aan op ten opzichte van uh, onder meer Martina Sablikova... die we zo uh, gaan zien in de baan op de drie kilometer. Irene Wüst praat dan met name over die 500 meter nu met Bert Maaldrink. Dat doet zeer, denk ik, hè? Ja, dat was hem niet, nee. Het was slecht. Ja. Het uh, is in mijn carrière eigenlijk nog nooit overkomen dat ik... Uh, nou ja, dat het uh, echt totaal niet liep en dat ik echt niks raakte. Maar ik kan uh, vandaag dan uh, voor het eerst zeggen dat ik uh, gewoon... Voor het eerst uh, in mijn carrière een echt hele slechte 500 meter op een al heb gereden... Dat, uh, en totaal niks raakte en dat het gewoon uh, aan het prutsen was. Ja, begon het al met die valse start? Ja, ik denk het uh, In principe maakt het er niet zoveel uit. Ik heb vaker een valse start gedaan en uh, dat het daarna wel uh, goed ging, maar uh, ja, het is in die zin voor mij ook wel redelijk onverklauwen, want ik voelde me uh, ja, echt goed. Ik voelde me echt in vorm. En, uh, ik, uh, ja, ik kreeg in de, in de training ook gewoon hele snelle tempo rondjes en ik had gisteren zelfs in mijn hoofd om uh, 39 laag, had ik net de hoogte gaan rijden, vandaag op 500 meter. Maar uh, ja, dat kun je wel mooi zeggen. Maar je moet het doen. En ik deed het vandaag absoluut niet. En... Is er dan niks van je denkt van ja, daar kan het aan liggen of daar ligt het aan? Of is het gewoon zo'n zo off-day? Nou, ik wil het geen off-day noemen, maar ik wil dan off-500 noemen. En er zijn gewoon geen excuses voor Ik ben gewoon goed. En uh, het, zit verder, het zit verder allemaal goed. Ik ben in vorm, het zit goed in mijn kop. Ik had veel zin in. Um, ik had geen overdreven zenuwen. Ik stond niet gestrest aan de start. Ik had alleen maar heel veel zin. En um, ja, het was gewoon uh, een slechte 500 meter. En, ja, daar kan ik heel veel conclusies aan trekken. Maar die zijn er gewoon niet. En, um, nou, laten we het toch even doen. Want kan een, een of 500 meter een hele goede 3 kilometer worden? Ja, dat, uh, dat gaan we nu doen. Ik ga nu... Uh, al die voeden en frustratie uh, omzetten. En dan uh, moet ik me laten zien uh, op drie kilometer dat uh, ik een hele goede schaatser ben. En dat ze nog niet van me af zijn. Want het vervelende voor jou is dat Sablikova, die eigenlijk altijd achter je loopt op de 500 meter, nu sneller is. Ja, en nu moet je er schaatsen op, uh, op afstanden waarin zij ook goed is. Ja, nee, daarom. En uh, kijk, 500 was gewoon slecht. Ik kan er uh, rechts, rechts omheen lullen of links omheen lullen, maakt niet uit. Het is gewoon slecht en ik kan hem... Uh, ik krijg ook geen tweede kans, dus ik heb het gewoon verprutst. En uh, ik moet nou op de drie kilometer gewoon wagen maken. heb je kop er wel weer bij? Jazeker. Dat mag ze straks bewijzen in de laatste rit van de drie kilometer... tegen Slotkowska, uh, Irene wust dus, zometeen. Gaan we even naar uh, Rotterdam. Uh, de uitvaartdienst, uh, daar heeft u, de herdenkingsdienst, heeft u het een en ander van uh, kunnen horen. Uh, met betrekking tot Koen Moulijn, die eerder deze week overleed. Vervolgens uh, heeft de stoet zich in beweging gezet richting de koolsingel. Matthijs van der Wiel is op de koolsingel, of misschien wel uh, een paar uur nu de Koensingel. Zijn de supporters op tijd gearriveerd, Matthijs? Ze zijn ruim op tijd en ze zijn met heel veel de feyenoord supporters op de koolsingel. Die nu al een erehaag vormen voor het uh, stadhuis stadhuis waar die hele grote foto van Moulijn hangt. Met de tekst erboven. Onze trots. En daaronder een lang spandoek. Koen, jij blijft de grootste. En tussen al die supporters. Een meneer die als jongetje in de straat woonde bij Moulijn. Vanaf, eh, vanaf de kleuterschool heb ik mijn koe op school gezeten. Ja. En nu staat de consingel vol, omdat ze kist zo dadelijk langskomt? Gelukkig, ja. ja. Het laatste afscheid van mijn buurjongen. Ja, en dan doe ik mijn pet vooraf, voor die jongen. Ja? Er, is, er is geen vuurwerk bij zich, zoals, nee. Al, nee, zoals al die ik. jonge gasten? Nee, dat doe ik niet. Ik ga ja. daar staan. Ja, daar u. Maar u, u was dus niet een van de genodigden? Nee, en... nee, nee, nee. Dat, uh, ik doe dat allemaal op mijn eigen manier, ik voor Koen. Ja, ik heb jarenlang met op school gezeten ook. En ze hebben wel altijd gevoetbald in ons straatje, ja. ja. En, en, en nu hangt zijn foto mee te schoot hier op het stadhuis. Ja, ja, dat vind ik toch wel een hele eer voor hem. Hè? Ja. Zeg, bijna een, ja, een soort staatsbegafenis, hè? Ja, voor je buurjongen. Ja, ja, De grootste voetballer die Nederland ooit heeft voorgemaakt. Of van Nederland hè? zelfs? Ja, tuurlijk. Er was toch geen betere linksbijpte ja, als Koemelijn? Ja? Zul, als, als je dat moet vertellen bij ons in het straatje, jongen met een balletje, met zo'n tennisballetje. Ja, ah, bergelus was die. Weer hallo. Hoe vindt u de opkomst hier op de Kostzingel? Ja, ik denk, door het slechte weer. Ik denk, nou, het zal wat minder mensen zijn, maar toch... Eh, nou, er zijn veel mensen, toch, toch? Dan wordt het toch indrukwekkend, ja, voor hem. Ja, zo'n afscheid hebt hij wel verdiend. Ja. Dan zal, ik zal heus wel een treintje laten, dadelijk, voor hem. Ja? Ja, Matthijs van der Wiel, vanaf uh, de Kool Single. Hebben we, we hebben heel lang in Nederland gezegd, er waren veel mensen die dat zeiden: van wij kennen geen sportverering. Onze grote sporters die, uh, laten we eigenlijk te vaak vallen. Wij zijn geen Engeland daarin. Nu doen we het wel, met de Kool Single, als ik het zo hoor. En, uh, ja, en, bijna nee, een staatsbegrafenis, zoals het genoemd werd. En terecht, toch? Dat is hartstikke <tus> mooi. Het is hartstikke mooi dat dat. dat... Ja, ik, dat is de historie ook van zo'n club, van zo'n stad en van zo'n voetballer. En dat het nu echt zo geleverd wordt. Ik, vind dat, ik, ik, ik hou daar heel erg, heel erg van. Zie je wel een soort van uh, uh, uh, wenteling in uh, Nederland... met betrekking tot de manier waarop we tegen onze sporthelden aankijken? Nou, ik denk dat dat, dat, dat dan nu wel uh, goed naar, naar, naar gekeken wordt. Ik, ja, ik denk dat het wel, uh, wel, uh, wel uh, mooi is, ja. ja. Um, over sporthelden gesproken. Uh, Irene Wust Hebben we net uh, gehoord. Die uh, maakt een beetje een ter indruk. Maak uh, in jij dat niet? Ja, ik vind daar nog steeds... Uh, ze, ze zegt de hele tijd van ik ben in vorm... en er is niks aan de hand en ik heb alles goed gedaan. Maar uiteindelijk kun je dus... Alleen maar concluderen dat ze zelf gewoon gefaald heeft. Dat, en dat moeten ze zelf, aan, zelf echt aanrekenen. En dat moet, dat moet ze gebruiken om zometeen die drie kilometer gewoon echt te laten zien wat ze kan. En ik hoop dat die kop er zo echt gewoon heel, heel kwaad aan de start staat. Ik denk dat ze gewoon er te makkelijk overdacht En dat is gewoon een, een, een, een, Ja, ik denk dat het, dat, moeten had, dat hadden ze ook aan kunnen, kunnen, kunnen, kunnen zien komen. En dat gebeurt vaker bij, bij, bij, bij iedereen. Iedereen zei van dit is, is mij nog nooit overkomen. Het is vaak dat, je, dat ze eerst even een beetje weerstand moeten hebben. En dan in één keer, dan komt die echte. Iedereen wist boven. Die komt van heel diep. En dan rijdt ze ook alles. alles en iedereen helemaal naar god. Dat zag je vorig jaar ook op de Olympische Spelen. Toen reed ze ook. Uh, Redelijke race, maar, maar toch ook niet goed en niet goed genoeg. Ze was wel fit, maar en toen, in één keer op, op, op het laatste, reed ze nog die vijf kilometer en dan mm. haalt ze ook geen bronsmedaille, Nee, dan haalt ze ook gewoon in één keer goud en dat, dat zie je ook gebeuren bij haar. Ja, maar toch gaf ze het zelf aan: Dit is de slechtste 500 meter uit mijn, uh, mijn all-round uh, carrière. Zo ja. slecht heb ik er nog nooit gereden, nee. dus enige vorm van zelfreflectie hoor ik haar dan toch wel. Zeg, maar het is net alsof het niet gemeend is, bedoel je, te zeggen. Ze maakten geen gebruik van om daar energie uit te halen voor die drie kilometer. Nou, ik denk wel dat, ze, dat het komt heugen, maar het is gewoon te laat. En ik, dat, dan, moet, dan moet ze zichzelf gewoon aanrekenen. Dit had gewoon niet hoeven gebeuren. Dit, dit, dit is gewoon zo'n zonde dat, dat, dat, dat het hier, hier, hier weer gebeurt. Ze moet gewoon... Uh... Ja, dat, moet ze beter, dat had ze gewoon beter moeten doen. Ik, ik, ik, ik, zag, ik zag het ook aankomen hoe, je, hoe, hoe ze daar bij de stad stond. En ook die valse stad, die moesten zichzelf ook aanrekenen. Dat is niet uh, uh, iets wat haar is overkomen, Die heeft ze zelf gemaakt, heeft ze zelf gedaan. En dat was niet nodig. We gaan naar het stadion. Want uh, als het goed is, dan uh, verschijnt uh, Sablikova uh, zo op uh, de baan. Sebastian en uh, Gio. En als zij gereden heeft, dan denk ik dat we heel veel meer weten. Ja, ze staat klaar. En uh, inderdaad, dat ben ik met je eens. Dadelijk weten we echt wat er kan. En uh, volgens de wet van Wennemars zou dus op een buitenbaan moeten gelden... dat direct na de dwelrijden in het voordeel is ten opzichte van de ritten die uh, daarna komen. Nou, zij zit direct na de dwel. Ze staat klaar. Heeft haar schaatsen in het ijs neergezet. Martina Sablikova, de titelverdedigster, de nummer 5 van de 500 meter. En ze neemt het op tegen de Noorse verrassing van dit seizoen. Ida Njatoen, de hoogblonde dame van 19 jaar. Die in één keer bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn op het podium stond. Van de 1500 meter, daarop werd ze tweede. En dat heeft ervoor gezorgd dat in Noorwegen um, ja, iedereen in één keer de blik op haar heeft gevestigd. Zij is nu de Noorse hoop in bange dagen. En ze neemt in ieder geval voorsprong op de 200 meter op Sablikova. Doet ze zeker uh, opening in 2015, Njatoen toen die noorse die trouwens ook veel op buitenijs traint en daardoor in deze omstandigheden toch ook wel een beetje in het voordeel is... op al die andere vrouwen die vooral onder het dak rondjes rijden. Ja, toen daar met voorsprong weer de buitenbocht in. De buitenbocht hier op een meter of 200. Daar komt Sablikova onderdoor. Sablikova nu toch met een tempoversnelling. Sablikova die nu mooi doorglijdt op dat rechte end. En op moet passen altijd maar weer dat ze niet buiten de lijntjes komt. Dat gebeurde er bij de, 1500, bij de 500 meter eerder vandaag. Maar dat gebeurde één keer... En dat mag. Twee keer, dan uh, wordt je gediskwalificeerd. Dus daar moet ze inderdaad toch op blijven letten. Ze had de eerste volle ronde in 31,4 seconden zojuist. Betekent dat ze al 1,3 seconden sneller was dan het schema van Marie Hemmer. Ja, en wat moet toen doen? Hè? Zo lang mogelijk meegaan met Sablikova en dan misschien het risico lopen... om tegen die muur op te rijden? Of zal de Noorsa haar eigen race gaan rijden? Voorlopig gaat ze mee met Sablikova. Net dus die ronde 31-4 voor de Tsjechische. En na een bedraagt de rondetijd... Op de 1000 meter Sablikova... 33, Blanken. Ja, toen rijdt 33, 3 is 4 jaar jonger dan Sablikova. En kruist nu ook achterlangs van binnen naar buiten. Betekent dat Sablikova toch definitief nu het gaatje geslagen heeft. Of kan toen nog even mee daar in de rug van Sablikova. Dat kan ze niet. Want in die binnenbocht loopt Sablikova nu wel heel erg hard weg bij die Noorse. Nee, die Noorse die gaat het nog moeilijk krijgen hoor. Op het goed gedweilde ijs. Dat wel. Ze rijden onder ideale omstandigheden wat dat betreft. Als je het vergelijkt met de andere vrouwen die straks nog gaan komen. 32-9 nu voor de ronde. Na dat verval in de vorige ronde... Van uh, 2,6 seconden gaat er nu een tiende af in de rondetijd van Martina Sablikova. 2,3 seconden sneller dan uh, Marie Hemmer was die dus met 24,95 de snelste tijd op haar naam heeft staan. De buitenbocht in langs staat vakje waar wat uh, Tsjechische supporters staan. Ze zijn er hoor met een paar honderd zo'n beetje. Juichen ze voor Martina Sablikova die het rechte eind weer op is gereden. Eventjes ietsje in moest houden om niet in de, te dicht in de buurt te komen van die lijn. Dat deed ze goed en ze heeft er inmiddels 1800 meter op zitten. Voorsprong voor Sablikova. Weinig verval. 33-1. Eentiende 1 langzamer dan de vorige ronde. Tweetiende is het trouwens. Maar dat doet er niet zoveel toe. Maar het is weinig verval. Terwijl toen een rondje rijdt van 34-7. En daarmee aangeeft dat zij het verschrikkelijk moeilijk heeft op deze drie kilometer. Sablikova alweer in de binnenbocht. En dan komt ze zo meteen weer op dat rechte end hier bij de finish. En dat tempo, dat ritme, dat blijft gewoon onveranderd hoog. Wat dat betreft is het een prachtige schaatserijdster om naar te kijken. En zij komt af op de 2200 meter. En heeft dus nog twee rondjes te gaan. Na 3 minuten 4 seconden en 68 ste Bijna 5 seconden sneller nu dan uh, Marie Hemmer. tijd loopt weer ietsje op voor Sablikova. De Olympisch kampioenen natuurlijk op deze afstand. Ze werd Olympisch kampioen op de 3 en de 5 kilometer. Nog altijd in die diepe houding. Geconcentreerd rijdt ze daar rond in de buitenbocht. Bij het uitkomen van die bocht dan weer die versnelling doorvoeren. Meenemen dat rechte eind op. Ziet er allemaal goed uit wat Sablikova op dit moment aan het doen is. En natuurlijk zo'n tijd als 4-0-3 als 4 jaar geleden bij het EK hier. Dat zit er vandaag niet in. Ze heeft wel de bel nu voor de laatste ronde. 35-6 was het rondje van Mari Hemmers. blik of waarheid beduidend harder. 33-1 en heeft nu al een enorme voorsprong van 7,5 seconden op de vrouw. Die leidt voorlopig in het tussenklassement van deze 3 kilometer. En dan valt het toch nog allemaal wel mee met die liesblessure van Sablikova. Want ze riep zojuist tussen de 500 en de 3 kilometer riep ze dat ze toch wel wat last had van die lies, Maar daar laat ze weinig van blijken op deze 3 kilometer. Want zij schaatst hier in ieder geval naar de snelste tijd. De snelste tijd was 24.95, snelste tijd is nu 4,11.35 met een knap rondje van 33-4 nog maar heel even de finish van de tegenstander te meenemen. De finish van Ida toen die talentvolle Noorse, die finisht in 4-24-29, staat voorlopig 50. En dus weten de Nederlandse deelnemers wat ze te doen staan. We gaan even naar de call single. want als het goed is komt de stoets met het lichaam van Koen daar nu voorbij. is van de Wiel. Je hoort het geklap van de mensen langs de kant. Want op dit moment rijdt de rouwstoet de Kotsingel op... ter hoogte van het postkantoor. En dan staan de mensen netjes langs de kant... met een fototoestel in de lucht. Te klappen, beheerst. Dit zijn nog een beetje de oudere mensen. Dat is ter hoogte van de koopgroot. Maar als je meeloopt, en ik loop mee met de stoet... ik loop mee met de motor escorten en uh, dan gaat het vuurwerk aan. De fakkels, de rode fakkels. En dan komen meer ter hoogte van de jongeren... De harde kern van Feyenoord. En nog steeds wordt er geklapt, nog niet gezongen. Het afgelopen uur hebben we veel gezang gehoord, het lied van Feyenoord. En dan rijdt de rouwstoet, de zwarte lijkwagen, door de rook, de rode rook van de fakkels die allemaal de lucht in gaan. Al die sjaaltjes. En de mensen die klappen, die klappen langs de zijkanten. Terwijl de kist stapvoets hier naartoe rijdt richting het crematorium waar straks in besloten kring het lichaam van Koen Moelijn wordt uh, gecremeerd. De stoet is nu op dit moment op het drukste punt van de Koolsingel. Bij het stadhuis. Het stadhuis waar het helemaal rood ziet van de rook van de fakkels. Van de supporters van Feyenoord die hier laatste eer bewijzen voor hun held. Zoals het hier op het uh, spandoek staat. Koen, jij blijft de grootste. De Koolsingel. We gaan terug naar Kolalbo, uh, EK ze Twee Nederlandse deelnemers. Uh, ze weten wat ze te doen staan, zei ik net. 4-11-36 van Sablikova is uh, de taak voor Voorhuis en Leenstra. Sebastian ja, zullen ze zullen heel wat aan moeten doen om uh, daarbij uh, in de buurt te gaan komen. Marit Leenstra en Jorien Voorhuis. Die in ieder geval een mooi onderling wel mogen gaan uitvechten. Maar het Leenstra na de 500 meter. Tweede vooruit staat op de zevende plek. En voorlopig houden ze elkaar redelijk in evenwicht. Hoewel het nu Leenstra is die met voorsprong uit de bocht gaat komen. Op weg naar de passage op de 600 meter. Ben benieuwd hoe zich dat verhoudt met Sabrikova. Hier komt Leenstra door in 52-61. Daarmee heeft ze op dit moment zeventiende van een seconde achterstand. Ja, ze mag 1 seconde en 98 honderdste verspelen ten opzichte van als het tenminste reëel is om Leenstra nu echt te gaan vergelijken met de dame die toch top is op het allrounder. Aan de andere kant, Leenstra heeft gewoon een goede uitgangspositie met die tweede plaats op de 500 meter. 4, 13, 33 zal ze moeten rijden om uh, in ieder geval gelijk te staan met Sablikova na deze eerste dag. De voorsprong op de baan na een kilometer is er ten opzichte van Jorien Voorhuis. De doorkomsttijd van Leenstra is 1.25.40, ligt ze 4.400ste achter op Sablikova. Een rondje van 3.27. Vooruitschrijft 33, half leen. Staat doet het dus prima. Is de vrouw die daar in ieder geval de tweede tussentijd had. Achter Sablikova. Die daar toen al de snelste was op die 1000 meter. En ja, als het ergens moet gebeuren, dan moet het nu ook maar gebeuren. Dan kun je wel zeggen, inderdaad, Sablikova. Toch uh, vaak de ongenaakbare vrouwen op deze afstand. Maar als Leenstra echt iets wil, als ze hoog wil eindigen op dat podium, dan zal ze het nu moeten laten zien. Voorlopig uh, gaat het goed, 1400 meter. Na een rondje 32-7 er net, volgt een ronde 33,7 seconden. Is een verval, dus van 1 seconde precies ze levert 18 e in ten opzichte van Sablikova. ze passeert daarna de Groenewold die de rondetijden aangeeft voor Leenstra als assistent van Wopke de Vecht. en dan weer de buitenbocht in het gat is in ieder geval geslagen naar Jorien Voorhuis toe. die heeft ze inmiddels op een redelijke achterstand gezet. 1,3 seconden lag ze net achter op Sablikova. ze mag er dus bijna twee verspelen. Marit Leenstra die daar weer aankomt gereden op weg naar de 1800 meter. het ijs slaat inmiddels al weer wat witter uit en de voorsprong wordt de achterstand wordt groter en groter. Ja, je ziet het meteen hoor. De achterstand is inmiddels al opgelopen tot boven de twee seconden. 2 seconden. 2,11 seconden voor Marit Leenstra. Achterstand op Martina Sablikova. En Dan is ze die leidende positie. Of in ieder geval die tweede plek is in elk geval al kwijt aan Sablikova, lijkt het. Maar goed, de koers is nog lang. Ze moet nog eventjes doordraaien. En dan kijken we hoe ze daar de binnenbocht uitkomt. Hoe ze in ieder geval mooi dat ritme houdt. Dat is natuurlijk wel een van haar sterke punten in het schaatsen. Als ze zich lekker voelt. Dan draait ze lekker licht over dat ijs. 34-2 nu voor de ronde. 3-tiende vervalt ten opzichte van de vorige ronde. Dat is goed. Het verschil blijft op dit moment binnen de 3 seconden. 2,7 seconden is het in die laatste twee rondjes van haar 3 kilometer. Daar gaat ze langs de man die haar 2 jaren lang begeleide Gerard Kemkes. Maar die staat nu op de baan om Joeri Voorhuis te coachen. Maar Voorhuis rijdt toch inmiddels op een meter of 80 achter Marit Leenstraan. Dat verschil wordt wel weer ietsje kleiner omdat Voorhuis de binnenbocht had. En Leenstra probeert technisch zo gezien zo goed mogelijk te blijven rijden. Maar het is moeilijker en moeilijker geworden als wel de bel klinkt voor de laatste ronde. En je ziet toch wel dat ze moet werken. 34,5. Dat is dan toch wel wat uh, verval. Weer drie tiende van een seconde op die uh, doorkomst bij uh, de bel. En dan uh, heeft ze een achterstand van vier seconden op uh, Martina Sablikova. Staat voorlopig wel nog uh, tweede. Maar uh, je ziet het aandacht dat het allemaal wat moeilijker gaat. Dat ze toch uh, wat heen en weer schok Dat die mond af en toe wagen wagenwijd opengaat om aan haar adem te happen. Hier in deze toch wel wat eile lucht op uh, 1100 meter. Ze heeft het moeilijk op die laatste meters, maar daar komt Marit Leenstra op de finish af. En dan ben ik benieuwd naar die tijd. Het moest 4.13.33 worden. Nou, dat wisten we dat het al lang niet zou worden. 4.17.66 is haar eindtijd met een slotrondje van 35.7. Voorhuis finished in 4.21.03 op de vierde plek. Leenstra voorlopig tweede in de tussenstand op deze drie kilometer en in het klassement. Een reactie, Erben? Ja, ik denk dat uh, met name uh, uh, Sablukov heeft gewoon een hele goede... Drie kilometer gereden, heel vlak. Maar ook Marit Leenstra, het is een rijdster die op onder dit soort omstandigheden... dat, dat ligt daar eigenlijk niet. En ze rijdt wel gewoon goed. Ze blijft licht rijden, ze blijft ritme houden. En uh, je kunt echt zien aan haar dat ze gewoon hier echt op dat podium wil komen. En dat gaat, dat gaat ze ook, ook gewoon redden. Ze is gewoon een maatje te klein voor, voor Sablikova. Die gaat ze ook echt niet meer inhalen. Als we morgen nog een 1500 meter gereden moet worden... en nog een 5, 5, 5 kilometer en de omstandigheden blijven zo... dan. Is over gewoon sneller als zij sneller is. Maar zij kan wel op podium komen. En ik denk dat zij onder deze omstandigheden best wel tevreden mag zijn met 417. Wat verwacht je van Diane Valkenburg? Ja, dat zal, dat, ik vind dat moeilijk. Kijk, zij, zij heeft bij het NK best wel een goede drie kilometer gereden. Maar ze heeft bij het NK afstand een hele slechte drie kilometer gereden. Uh, dus ze is kwetsbaar. Ze kan goed rijden. Maar het kan ook, uh, ze kan ook helemaal stuk gaan in, in de laatste ronde. Op de 5 kilometer in in Herenveen. Toen leek het heel goed. Maar op het laatste bocht toen. Ik zakte ze gewoon spontaan door, door, door haar been heen. En dat was ook gewoon vermoeidheid. Dus om dan onder de omstandigheden. Ja, het kan alle kanten op gaan met haar. Goed, ze is weggeschoten. Kijk wat er gebeurt. Ja, ze heeft wel vaker van die rare dingetjes inderdaad. Het is een hele goede schaatsenrijdster. Maar bij de NK afstanden ging ze ook uit pure, pure vermoeidheid al onderuit. Uh, bij de uh, NK allround gebeurde het dus op de 5 kilometer in de laatste ronde. En redden ze ten nauwe nood, uh, pakten ze ten nauwe nood nog een startplaats voor dit uh, Europees kampioenschap. En zoals bij de start eerder vandaag op de 500 meter... gleed ook die schaats naar de zijkant. Dus uh, Valkenburg heeft wel eens van die, van die kleine foutjes. Ze is gestart inderdaad in de voorlaatste rit tegen de Duitse van 19 jaar... Jennifer Bay is de naam van deze Duitse. Volgens Arnie Vriesinger, zeg maar de beste van dat groepje wat er nu aan zit te komen. Eens kijken of we dat terug kunnen gaan zien op het ijs. De voorsprong is er voor de Duitse. De voorsprong is er voor de Duitse. Je ziet het trouwens niet in het persoonlijk record. Want er heeft ze 4, 12, 28 staan. Van alle vrouwen die op dit moment zo'n beetje hebben rondgereden. Die laatste vier ritten heeft ze toch verreweg de slechtste persoonlijke record staan op deze drie kilometer. Maar wie weet, misschien kan ze zich zien door ogen verbeteren. Valkenburg moet nu in ieder geval zorgen dat ze in die binnenbocht dat ze er weer voorbij gaat komen Valkenburg de nummer 6 van het afgelopen EK komt inderdaad met de voorsprong die bocht uit en gaat dan op weg naar de 1000 meter en dan ben ik benieuwd naar haar tijd daar komen de dames langs Diana Valkenburg die op die 1000 meter 1.26.70 70 noteert daarmee 1,7 seconde inmiddels achterstand heeft op Stablikova maar misschien moeten we ze maar gewoon meer gaan vergelijken met bijvoorbeeld een Marit Leenstra en dan zit ze daar een ruime seconde Onderboven, want Sablikova is ja, buiten categorie bij dit orang toernooi. Valkenburg door de buitenbocht. Houdt ze in ieder geval zo lijkt het de voorsprong op de Duitse in stand. Dat doet ze inderdaad. Ze komt met een meter of 8-9 voorsprong. Het rechte eind opgereden. En dan heeft Valkenburg en Jennifer B. er 1400 meter op zitten. Ja, hebben ze er 1400 meter op zitten. Valkenburg rondje van 33-8. Vergelijk ik er weer even met Leenstra. Verschil is dan 1,37 seconden. Dus blijft ze in de buurt van Marit Leenstra. Valkenburg. De nummer 11 van de 3 kilometer op de Olympische Spelen in Vancouver. Dit was dus haar afstand. En hier moet ze het dan ook maar goed gaan doen. Ze draait daar die buitenbocht, nee de binnenbocht door. En dan zien we daar in de vechten, zien we Jennifer Bij. Die toch wel steeds meer achterstand gaat krijgen op Valkenburg. Op weg naar de 1800 meter. Wat is haar tussentijd? 2 nee, minuten, 34 seconden en 50 honderdste. Rondetijd 9 Dat doet ze wel goed hoor. Want ze verliest maar weer een tiende ten opzichte van de vorige ronde. Wijst ook. Wopke de Vecht aan. De bondscoach die haar rondetijden weergeeft. En als ik het vergelijk met de ronde daarvoor is ze ook maar 16e verval. Dus wat dat betreft is Diana Valkenburg wel goed bezig. En ze blijft ook in de buurt zitten zeg maar, van het schema van Marit Leenstra. Geen tegenstand meer van haar Duitse tegenstandster in deze rit. Komt wel wat meer omhoog met de bovenlichaam in de buitenbocht die ze achter de rug heeft. En dan over dat wit uitgeslagen ijs weet ze dat ze nog twee rondjes te rijden heeft. Of twee rondjes op dat uitgeslagen ijs wordt wel een beetje vergeleken met schuurpapier. Een rondje van 34, 5, rondje dat nog een seconde langzamer is. En Valkenburg verliest dan toch langzamerhand steeds meer, ook op Marit Leenstra. Op Tablikova ligt ze 4,5 seconden bijna achter, op Leenstra iets meer dan 1,5 seconde. Maar goed, ze moet blijven knokken, Lobiceva was ook nog sneller op dat moment. En met nog iets meer dan een rondje te gaan, moet ze in ieder geval zorgen dat ze karakter toont, dat ze nu door blijft schaatsen. Dat doet ze wel, maar het ziet er allemaal wat minder uit hoor. Technisch absoluut niet meer volmaakt. Maar wel de wel gehoord voor de laatste ronde. Twee tiende verval. 343 76 Ze is uh, bijna twee seconden langzamer dan Marit Leenstra. Die met 4.17 dus op de tweede plaats staat. Ze is wel nog ietsje sneller dan uh, Marie Hemme was. En nu knokken, knokken door die laatste ronde heen. Ziet ook Sikko Janmaat haar trainer. En dan gaat ze nu de laatste bocht in over dat ijs. Wat lijkt alsof er een soort wit deken overheen is gelegd zo nu en dan. Uh, de bocht zit erop. En de laatste 100 meter van Diana Valkenburg zijn ingegaan. De nummer 10 van de 500 meter. Nou, de 4'11 van Sablikova zit er natuurlijk absoluut niet in. De 4'17 van Leenstra ook niet. Het wordt wel de derde tijd. 4-19-51 voor Diana Valkenburg. En Jennifer Bij uit Duitsland is ook binnen. Na 4 minuten 24 seconden en 16 honderdste. Dat betekent dat de top 3 op de 3 kilometer dus voorlopig Sablikova-Leenstra-Valkenburg is. En dat Diana Valkenburg wel ietsje stijgt in het algemeen klassement. Nog één rit te gaan. Dadelijk Irene Wüst tegen Louisa Slotkov. En mijn mars de rit van Valkenburg. Nou, ik denk dat ze toch wel een redelijke race gereden heeft. Ze heeft echt geprobeerd om zo lang mogelijk die rondetijden een beetje stabiel te houden. Rondje 32, rondje 33, rondje 33, rondje 33. En dan rondje 34. En hield ze hem net even nog een keertje rondje 34 vast. En toen laatst nog rondje 35 achteraan. Ja, dan heeft ze gewoon alles gegeven. Ik denk dat dit het maximale is wat er op dit moment gewoon in zat. En dan heeft ze gewoon uh, keurig gereden. Ja, en dan uh, het mooie van die laatste rit, zoals je al zei. Want dan heb je iedereen voor je gehad, maar dan wordt het ijs uh, steeds slechter. Het nou, dat, ijs ziet er behoorlijk beter uit hoor, kan ik je vertellen. Ja, dat, uh, dat zien we nu wel. Nog net geen schuurpapier. Maar ik ben benieuwd wat iedereen Wust gaat doen tegen slot Koska. Nu moet ze goedmaken wat ze uh, beloofd had. Uh, uh, van die 500 meter die zo tegenviel. We gaan het zien. Uh, Wust staat in ieder geval klaar in uh, de buitenbaan. Ze doet arm omhoog, omdat ze wordt aangekondigd door uh, de speaker in het Duits. Want we zijn nog wel in Italië. Maar het is het Duitsstalige gedeelte van uh, Italië. Het heet hier uh, volgens de Duitsers ook Klobenstein. Of volgens die Duits-talige ook Zuidstein. Klobenstein. Hoi, Juist, in plaats van uh, Colalbo. Luisa Slotkowska is haar tegenstandster. Dat is een 24-jarige Poolse. Die dus met die Poolse ploeg het brons pakte op de Olympische Spelen. Op de achtervolging. Ze zijn gestart in één keer goed weg. De laatste rit van vandaag. De laatste rit van deze drie kilometer bij de vrouwen. Irene Wust door die buitenbaan heen. Het zoeken naar het ritme. En dan zorgen dat je niet met die schaats door de lijn heen gaat. Nou, dat heeft ze volgens mij niet, heen, niet gedaan. En zo zoekt ze haar ritme op die eerste 200 meter. De openingstijd van Irene Wust. Openingstijd van Irene Reinbus 2026, Lotkowska 2080. Wuste de vierde tijd, maar rijdt wel 1700s sneller dan Martina Sablikova op die opening. En Irene Reinbus zal het dan nu toch echt moeten laten zien. Ze heeft het al uh, laten blijken, die 500 meter, daar was ze niet tevreden over. Maar uh, nu zou ze wel eens op die 3 kilometer kunnen gaan vlammen. Het ziet er uh, voorlopig uh, mooi uit, maar ja, vind je het ook gek als we nog in de eerste 600 meter zitten van de race. Zo kennen we er wel met die brede slag. Op weg naar de 600 meter. Drie seconden en 600ste moet ze goed maken. Ten opzichte van Marit Leenstra. Om in ieder geval Leenstra voorbij te gaan in het klassement. En ze is voortvarend gestart met 51-86. Rijdt ze nagenoeg dezelfde doorkomsttijd dan Martina Sablikova? Over de kruising met de lange slag. En dan duikt ze de buitenbocht weer in. Langs dat vak met al die Nederlanders die hier naartoe zijn gekomen. Niet zoveel als vier jaar geleden. Toen waren er 4000 in totaal over drie dagen. Nu zijn er 1400 kaarten verkocht over drie dagen. Wust heeft er inmiddels een kilometer op zitten. Hier had Sablikova 1,2496. En Wüst? 1,2453. doorkomst doorkomsttijd 32,6. Je zag Wust ook even onze kant op kijken toen ze dat zei over vier jaar geleden. We praten daar nou gewoon niet meer over? Ik wil het niet meer weten. Want vier jaar geleden 4000 Nederlanders. Anders, maar ze zagen allemaal de ontroonde, of de ontroonde, de, de, de gereden Irene Wüst na de afsluitende 5 kilometer. Zij werd net geen Europees kampioen. dat werd toen Sablikova. Wüst nu weer op weg naar de volgende passage, de 1400 meter. En het ziet er nog steeds prima uit hoor. Handjeskeurig op de rug kun je van de tegenstanders Lotkowska niet zeggen. Ze verliest nu wel ietsje ten opzichte van Sablikova. Drie tiende van een seconde. En ze is nog twaalf honderdste van een seconde sneller dan de Tsjechische. Die dus met 4.11 afgetekend. Etc. Is. De armen op de rug. Alsof ze bezig is dus met een duurrit. Dat is ze ook, maar niet op de langste afstand. Maar op die 1 na langste afstand. Waarop ze in Turijn echt doorbrak. Toen ze daar Olympisch kampioen werd in 2006. Door de buitenbocht. Die inmiddels weer heen. En dan de arm weer op de rug. Maar nu komt wel de fase dat het knokken wat langzamer zeker begint. Dat zie je als je kijkt naar het bovenlichaam van Irene Wust. Rondje van 33-1 was er voor Soblikova, Maar Wüst rijdt sneller hoor. Ze pakt weer wat op dat schema van Sablikova. heeft nu 3600 de voorsprong op het schema van die Tsjechische. En ze reed daar goed horen op die passage. We kijken nog eventjes voor de volledigheid naar Zlotkowska. Nou, die telt verder niet mee, 12e tussentijd. Maar Irene Wust op dat steeds slechter wordende ijs. Dat nadeel heeft ze ten opzichte van Sablikova. Dat nadeel heeft ze ten opzichte van de regerende Europees kampioenen. Maar ze knokt, ze knokt, ze knokt op weg naar de 2200 meter. Tussentijd daar in de ronde van Sablikova, 33,6. En 33,2 voor Irene Wust. En dat betekent dat ze er dus weer Bijpakte bijpakt. Een viertiende van een seconde. 78 honderdste van een seconde voorsprong. Ze heeft het nog niet binnen... ...maar toch al wel chapeau voor de manier van rijden van Irene Wüst. Dit is zoals je de wilt zien rijden. En misschien dat die 500 meter dan inderdaad die wake-up call is geweest van Irene Wüst. Dat ze daar weer eventjes met de voeten als het ware op die aarde is gekomen. En dat ze nu gewoon weet dat ze moet laten zien wat ze kan. En dat laat ze voorlopig zien. Of ze het gaat redden of niet zou ik bijna eraan willen toevoegen. Maar die laatste ronde is hier... En ze pakt nu geen tijd meer op Sablikova. Ze levert nu in. Ze levert nu zeker in. Maar uh, ze heeft een achterstand nu van 46 honderdste van een seconde. En ik wou net zeggen, ik heb groot respect voor haar. Nou, dat heb ik nog steeds hoor. Want ze knokt en ze knokt. En dat ijs dat ligt er slecht bij. Sablikova reed op uh, glimmend ijs. Uh, vlak na die dweil. Maar uh, wie zal het nu moeten gaan doen. Komt daar die laatste bocht in. En dan zie je dat ze daar heel, heel hard moet werken. Om goed door die bocht heen te komen. En dan op weg te gaan naar de finish. De tijd van Sablikova. Ik denk niet dat ze die gaat pakken. Sablikova had een slotrondje van 33-4. En daar komt Wüst over de streep. En een slotrondje van 35-blank levert ze toch weer 14 tiende in. Finis uiteindelijk op de tweede plek met 4-13-40. Ja, dat levert ze natuurlijk wel in ten opzichte van Sablikova. Dat betekent een tikje voor Wüst in het klassement. Want Koska komt hier als twaalfde over de streep in 36-blank slotrondje 4-25-15. Maar dat klassement, wie staat er bovenaan? Nou, hoef ik niet eens te vragen. Sablikova inderdaad. Na de eerste dag van het uh, Europees kampioenschap Allround. Maar iedereen Wüst is door uh, die alles of niets 3 kilometer toch opgeklommen naar de tweede plaats van 6 na 2. Met uh, ook die tweede plek dus op de 3 kilometer. Morgen op de 1500 meter heeft de Olympisch kampioen 1 seconde en 5600ste achterstand op uh, Martina Sablikova. Marit Leenstra, derde na de eerste dag op 2 seconden en 1600ste. Morgen op de 1500 meter. En Jorien Voorhuis staat. Op de vierde plaats. Op ruim 5,5 seconden. Dan Lobisheva. En dan Diane Valkenburg. Dus de vier Nederlandse vrouwen bij de top 6 van dit EK Allround. Ze doen het goed. Ze doen mee. Zo hier en daar hebben ze wat misses gehad. En hebben ze dingen laten liggen. Maar die ene dame uit Tsjechië. Die steekt er toch weer bovenuit. Want Martina Sablikova. lijkt na de eerste dag onbedreigd op weg naar haar derde Europese titel Allround. Wust dus op de tweede plaats. Leenstra derde. voorreis vierde. Dat is de stand van naar de eerste dag van het Europees kampioenschap Allround bij de vrouwen. En mijn wennenmars. Wust verliest bijna drie seconden ten opzichte van Sablikov in de laatste drie ronden. Ja, maar ze heeft wel heel goed gereden hoor. Ze heeft wel, als je kijkt ook naar de eerste twee, drie rondjes... en daar, daarna komt ze nog een keertje terug. Dat is ook, als ze echt heel goed is, dan gaat Irene Wuus na drie, vier ronden... gaat ze nog een keer een verstelling plaatsen. En dat, dat deed ze nu ook. Ze ging van een rondje 33 terug naar een rondje 32. Maar dat, dat, dat brak dan toch wel op in die laatste twee rondes. Maar dat is ook niet raar als je kijkt... als je dan tegen Martina Sablikova moet rijden... die zo'n vlakke race reed. En zij moest er wel keihard vervechten. Ze moest ook zeker onder zwaardere omstandigheden rijden dan uh, uh, Sablikova... Ja, ze heeft maximaal gereden. En ik denk dat het echt een hele goede race is. En dan denk ik nog steeds hè, dat het, kan ze zichzelf enorm voor haar kop slaan met, met, met, die, met die 500 meter. Want uh, anders was het echt nog wel heel erg spannend geworden. Ja, um, dus heeft ze heeft zich gerevancheerd. Ze heeft die week cup call waar jij het eerder al over had, wat ze was ook net aanhaalde, die, als, die heeft ze nu wel gehad. Als zij in de rit gereden had uh, waar Sablukova in reed, reed, dus in de eerste rit na de duel, dan had ze die laatste twee rondjes nog wel doorgereden. Uh, maar nu moest in de laatste rit het ijs is wit. En dan kost het wel heel erg veel kracht. Maar ik vond het wel gewoon goed rijden rijden. Ze gingen echt na drie vier rondjes. Ging ze dat ritme nog een keertje weer omhoog gooien. En ze ging er wel echt voor. Je zag van dat, dat, dat ze graag echt uh, die, die supertijd wilde rijden. Maar de omstandigheden waren gewoon net eventjes iets te zwaar voor haar. Uh, Sebastian en Guillaume. met betrekking tot uh, dat rijden kort na die dweil. Hoe zit dat morgen? Hebben jullie daar uh, enig zicht op al? Uh, en heeft u daar dan... voordeel van dan? Nou ja, dat. dat uh, even kijken. Ja. Uh, volgens mij rijden de nummers 1 en 2 tegen, uh, tegen, tegen elkaar. elkaar. Hè? Ja, in de laatste rit. Ja. Dus dat zal dan uh, Sablikova dus tegen AFK geen 1-revue worden. Nee, dan is het gewoon een onderling duel. Dat is natuurlijk wel aardig. De nummers 1 en 2 altijd zo tegen elkaar. Ja, en dan, dan volgt nog die afsluitende 5 kilometer. En dat gaat dus op basis van het algemeen klassement. Met daarnaast gelegd de uitslag van de 3 kilometer. De leider in dat klassement rijdt altijd in de laatste rit. Tegen degene die zeg maar het dichtst bij eindigde op de 1 na langste afstand. Nou, Sablikova, de leiding behoudt in het algemeen klassement. Rijdt ze dus tegen de nummer 2 van die 3 kilometer. En dat is iedereen wust. Dus het ziet er naar uit dat. Dat we morgen tot twee keer toe... zowel op de 1500 als op de 5 kilometer... het duel sablikova wust gaan krijgen. Ja, en dan mooi. kan Wust daar ja, haar tanden zetten... in Martina Sablikova. Ja. Op een nette manier. Ja, ik denk dat het, dat het heel, heel mooi is. En ook met name die 1500 meter. Uh, Irene zal morgen op die 1500 meter... gewoon vol die aanval moeten, moeten inzetten. Dat ze meteen op de eerste kruising... er meteen vol eroverheen gaat. Of in ieder geval een, een, een gat slaat. En dan kan, dan kan er nog wel iets gebeuren. Als ze het laat afwachten van die 5-5 kilometer. Ja, dan gebeurt er niks meer. Dan gaat Martina er gewoon naast zitten. Dus ze zal echt op die vijftiender meter zal ze Martina gewoon uit haar uit haar, uit, uit, uit haar balans moet moeten krijgen. Dus ze kan alleen maar als Irene volop alle risico's neemt en vol die 1500 10, meter gaat rijden. Maar Gio, denk je dat uh, Sablikova uit balans te krijgen is door, uh, door Wust op die 1500 meter? Nou, het lijkt me nou niet echt een type die zich makkelijk uit balans laat brengen. Het is toch een beetje een soort uh, ijskonijn, uh, die Tsjechische. Ja. En uh, ik denk dat hij zich absoluut niet laat uh, gek maken. Nee, ik denk dat wat dat betreft, als het op uh, ja, dat soort mentaliteit aankomt, dat Wust altijd kwetsbaarder is dan uh, Sablikova. Sablikova blijft. Het heeft altijd wel de rust zelf. Hè? Ja, maar het is, ja, het is wel de enige manier. Want anders dan is het toernooi gewoon over. En ik denk dat uh, ja, de, op de vijf kilometer gaat het gewoon niet meer gebeuren. Het is wel leuk, denk ik, als ze gewoon tegen elkaar rijden. Dan, dan kun je in ieder geval zien wie er dan zo meteen echt het sterkst is. En de andere... Um... Nederlandse meiden. Uh, Leenstra, Voorhuis, uh, Valkenburg. Nou, Valkenburg hebben we het al enigszins gehad. Kijk eens ja. naar na, na Leenstra. Wat vind je daarvan? Ja, Marit rijdt gewoon goed. Maar ik denk dat Marit uh, uh, gewoon zichzelf gewoon realiseert... ik word hier geen Europese kampioen. Ik wil gewoon uh, tweede of derde worden op het podium. En daar is ze op dit moment gewoon heel erg goed, uh, goed, uh, mee, goed mee bezig. En voor haar is het, uh, als ze op het podium komt, dan, dan heeft ze gewoon gewonnen. Dan heeft ze gewoon een, een voor het eerst in haar ja. leven een internationale prijs. En uh, dat, is, dat is voor zo'n meisje hartstikke leuk. Gezien de afstanden die nog komen, Sebastian, verwacht je dan dat uh, Leenstra dat moet kunnen volhouden, die podiumplek? Ja. Ja, zeker weten. Uh, ze zal misschien op de 1500 meter wat tijd verliezen op uh, een dame als Lobisheva. Alhoewel Leenstra ook gewoon een hele ja. goede 1500 meter rijdster natuurlijk is. Dus uh, uh, misschien ook wel niet. En eigenlijk is die Lobisheva de enige directe concurrent als je zo kijkt uh, naar dat algemeen klassement. Ja. Wat betreft de buitenlandse dames, want Erbanova die staat al zevende. Maar dat is absoluut geen lange afstandsspecialiste. En Idan toen op de achtste plaats, ja, die staat op uh, de 1500 meter morgen al meer dan vijf seconden achter en Marit Leenstra. En dat, dat, ja, we hebben het al een paar keer gezegd vandaag, maar dat, dat moet me nog wel een keer het hart hoor dat het niveau in de breedte bij het all-rounde bij de vrouwen echt op dit moment het uh, hoogste niveau echt bestaat uit de Nederlandse vrouwen en Martina Sablikova. Want ja. er is verder wat betreft de buitenlandse dames niemand die er echt in de buurt komt. En dat is toch wel iets uh, waar de ISU uh, uh, ja, zich misschien wel een beetje zorgen over moet gaan maken. Er, ja. Dat denk ik ook, ja. Denk ik, ook. ik denk dat, uh, eigenlijk wordt de dag van morgen gewoon Martina Sablikova wordt hoogstwaarschijnlijk Europees kampioen en de Nederlandse dames die gaan onderling uitvechten. Wie worden twee, drie, vier of vijf? Ja, je bedoelt met zorgen maken dat het niveau eigenlijk gewoon daalt in de breedte, bedoel je te zeggen? Ja, te ja in, de, in de breedte wel, ja. Kijk, eerder vandaag al over de Duitse dames, hè, waar, waar natuurlijk een hoop uh, uh, goede dames zijn verdwenen ja. en nog niet echt iemand voor in de plaats is gekomen. De Noorse dames, uh, die, die, hebben dat nog, die kunnen nog net niet die stap zetten om echt mee te doen. Uh, uh, ik had eerlijk gezegd van de Russinnen wel ietsje meer verwacht bij dit toernooi. Ja, straks mondiaal, dan komt natuurlijk wel Christine Nesbit eruit. Ik las vandaag Verhaal dat Christina Groves door een blessure misschien wel de rest van het seizoen langs de kant staat, dus die dan misschien weer niet. Maar zoveel dames, even weer terugkijkend Europees gezien, die hier uh, mee kunnen doen, echt om de prijzen zijn er niet. Het zegt ook wel genoeg dat er maar 23 dames uh, meedoen aan dit Europees kampioenschap, die dus die limiet gereden hebben. Uh, meer zijn er ook gewoon niet. Ja, er is nog één nog Roemeense ja. die had hier mogen rijden, maar die, die is er niet. Maar that's it. En ja, dat, dat, dat doet toch wel een beetje natuurlijk af van dat allrounden in de breedte. Ja, inderdaad. En allrounden, daar moet je toch echt speciaal voor trainen. En ik denk dat ook al die meiden, die willen gewoon op die Olymp Olympische Spelen rijden. Die trainen gewoon niet meer voor het oranje. Die trainen gewoon voor hun afstanden. En ze, en ze kijken en denken: hey, begin januari is er ook een ek round Dat is best wel een leuke wedstrijd. En dan gaan ze daar gewoon heen. En dan proberen ze er gewoon het beste van te maken. Maar zij vinden zometeen die World Cup's belangrijk. Want daarmee kunnen ze zich plaatsen voor, voor, voor die weken afstanden. En die weken afstanden die hebben we nou eenmaal in het leven geroepen. Die omarmen zij. En dan, dat, zij, zij maken gewoon die keuze internationaal. Internationaal zeggen ze: weken afstanden, dat is vergelijkbaar met de Olympische Spelen. Daar gaan we voor. EK, leuk. Ik wil best wel meedoen, maar ik ga er niet meer speciaal voor trainen. Ik kies uh, voor uh, specialisatie. Oké, okay, dank jullie wel uh, voor nu. Erwin, die blijft hier zometeen nog het uh, sportforum om uh, half vijf. U kunt uh, overigens, als u vragen heeft aan Erwin of aan een van de andere gasten... Ton Boots of Koen uh, van het NRC Handelsblad kunt u ons mailen. Sportforum.nl .no. mag over schaatsen gaan, mag over Koenberlijn gaan... mag over het voetballen gaan, de financiële situatie bij PSV. Het komt allemaal aan bod zometeen vanaf uh, half vijf. Promise me. liedje, Carol Emerald. En uh, stak. Bijna tien voor vier. We gaan uh, naar Irene Wust luisteren, want ze reed een uh, miserabele 500 meter, dat hebben we nu al gezegd. Uh, prima drie kilometer, en ondanks dat uh, ze niet wist uh, in te lopen op uh, Martina Sablikova, dus toch een goede drie kilometer. En Sablikova, dat is natuurlijk de leidster in het algemeen klassement. Wust praat met Bert Maalderink over haar tweede afstand. Ja, hij zat behoorlijk in de put, uh, na die 500 meter. Is de woede eruit gereden? Ja, de woede is zeker uitgereden. en... Uh... Ja, ik weet van mezelf wel dat als ik slechts 500 rijd... dan uh, kan ik meestal de knop omzetten uh, voor een uh, goede tweede afstand. Alleen uh, ja, deze 500 van vandaag was wel echt uh, prut. Maar, ja, zetten we even een streep onder. We gaan even over de drie kilometer praten. Ja, nee, precies. Ik heb, uh, dat had ik ook gedaan. Ik ging naar mijn hotel, had ik ook een streep onder gezet... en dacht van drie kilometer ben ik Olympisch kampioen opgeslagen geweest. Dus ik ga nu wat laten zien dat ik daar ook hard op kan schaatsen. Is het dan geworden wat je ervan gehoopt had? Ja, ja, meer dat er niet in. Ik heb alles gegeven en dan is het jammer van die twee seconden. Maar ja, dat is gewoon op dit moment niet anders. En, uh, nou ja, het geeft in ieder geval veel vertrouwen voor de dag van morgen. Ja, Want op een, een gegeven moment in deze race, zeg drie rondjes voor het eind... toen dood je echt onder de tijd van Sablikova, dik ook. Ja, dat moest je dan bekopen op het eind. Maar Allah, uh, jij dacht eigenlijk van ik ga eronder rijden. Hè? Ja, ik, uh, ik dacht van nou, ik ga de eerste paar drie rondjes ga ik gewoon uh, rustig... Uh, of ja, rustig... Op, uh, op techniek rijden en dan ga ik diep zitten en dan ga ik echt, uh, echt aanvallen. En, uh, dat lukt wel, alleen het was net weer één rondje te lang. Maar uh, uh, het was wel een van mijn betere drie kilometers uh, sowieso uit mijn carrière. Dus daar ben ik wel blij mee. En, uh, het geeft sowieso veel vertrouwen voor morgen, maar ook veel vertrouwen voor uh, ja, glijijs. En dan uh, kan ik wel doorgaan. Dus uh, is ook sowieso mooi uh, met het oog op het WK. Ja, nou ja, eerst een stapje terug nog. Je zegt vertrouwen voor morgen. Wat voor vertrouwen? Nou ja, kijk... Uh, ik weet uh, uit ervaring dat je pas gewonnen hebt als al, uh, de laatste meter is gereden. En uh, ik ga morgen tot de laatste meter knokken en strijden. En uh, nou ja, dan zullen we wel zien. Het verschil is nu als je het omrekenen naar de 500 meter 1,56 met cova. Dan sta je achter? Ja, weet ik. En, um, ja, 1500 meter ga ik gewoon uh, alles geven. Ik bedoel, uh, volgens mij ben ik naar de Olympische kampioen op. Dus ik moet daar gewoon uh, volle bak aan de bak. En dan uh, ja, die 5 kilometer uh, dood of de gladiolen. Zo morgen aan het eind van de dag zien uh, hoe ver ik ben gekomen. Ja, want uh, nu weet je eigenlijk al wel wie er op het podium gaat staan uiteindelijk. Want de verschillen zijn wel groot met uh, de rest daarachter. Bijvoorbeeld de Sablikova, Wust en Leenstra. Maar kan die volgorde nog veranderen? Ik bedoel, uh, heb je nog een... Uh, ja, kun je dat nog reëel noemen? Nou ja, reëel is het, uh, is het nooit. Maar goed, vier jaar geleden toen, uh, was het in principe ook niet reëel dat ik zou verliezen. Dus uh, ja, je weet het nooit. En uh, ja, misschien heeft Colabo deze keer... Uh, ook wat onverwachts in petto, alleen dat dan een pak voor mij. We zullen zien. Wat me trouwens alweer opvalt, die staat hier wel helemaal uh, met je adem normaal. En uh, het is geen gebroken uh, iemand die hier, uh, nou ja, kotsend over de baan gaat. Nee, daarom. Dus uh, nee, het was gewoon een hele sterke drie kilometer. En uh, ja, ik heb gewoon heel veel vertrouwen morgen dus ik heb er weer zin in. Iedereen rust. Uh, ja, Erwin uh, een paar dingen... Die ik heb opgeschreven. Ik weet niet wat heb jij opgeschreven? Nou, ik vind het een beetje te makkelijk om dan maar te zeggen, na de 500 meter, dat ze om te zeggen: van ja, het is slecht, het is niet goed, en maar snel vergeten en dan weer iets verder gaan. Dat is, dat is, dat is voor mij te makkelijk. Dus te makkelijk uh, zelf maar zeggen van dat het slecht is, en dan is het wel goed. Dan gaan we maar van. Ik vind als ik, als ik trainer was van iedereen, was het dus gewoon kwaad geworden op iedereen. Iedereen, je bent een professionele sporter. Die 500 meter, dit is de EK, hier gaat het om. Nu moet je gewoon hard, gewoon, gewoon hard rijden, en ik denk dat je dat van tevoren had kunnen zien aankomen omdat ze altijd maar. Nu ook weer aan het einde van het interview. Gaat ze toch weer terug naar het, naar het toernooi van uit 2007. Vergeet dat vorige EK. We leven in het nu en in, in, in het hier en nu. En nu moet je gewoon, gewoon, gewoon hard schaatsen. En oh ja. ze kan het wel, want die drie kilometer was echt. Van buitengewone klassen. Ja, je weet niet natuurlijk wat er op de hotelkamer is gebeurd... wat ze vertelde waar ze even naartoe was gegaan. Maar voor hetzelfde ja. had, heeft de coach daar gezegd... ben jij nou mee bezig? En uh, ja. zijn ze daar helemaal losgegaan? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, maar dan, dan, dan is, is, is het ook al wel te laat geweest. Hè? Want maar dat had gewoon voor die 500 meter had ze gewoon scherper aan, aan, aan de stad moeten, moeten staan. Die 1500 meter, dat zegt ze inderdaad wat jij eerder uh, vanmiddag ook al zei. Gewoon mm. alles geven, volle bak. En, uh, en het blijft buitenschaatsen. dus het kan wel. hoor. Het kan wel als ja, dat echt... zegt ze zelf van niet, hè? Zij zegt aan het einde zegt ze ja, het is niet reëel dat ik ga winnen. Ja, halfweer het interview was ze heel erg aan het praten over ja. de wedstrijden, over de over de ze, ze praten over de drie kilometer, ze praten over de 1500 meter, ze praten over de vijf kilometer van morgen. Dan denk ik, nou, het is goed bezig. En aan het eind inderdaad gaat ze ook weer refereren aan wat er een aantal jaren geleden gebeurd is. En dan gaan ze weer buiten zichzelf praten. En dat moet ze, dat moet laatste moet ze niet zeggen. Ze moet gewoon praten over die 1500 meter van morgen. En daar moet ze mee bezig zijn. Want daar, daar heeft ze invloed op. En dat kan ze veranderen. En zij is gewoon olympisch kampioen, 1500 meter. En als zij erin gelooft dat ze nog iets kan, uh, kan betekenen vanmorgen... dan moet er op die 1500 meter gebeuren. En ik denk ook persoonlijk dat het heel erg moeilijk wordt. Maar uh, ik, ik zou daar gewoon... Uh Richten op die 1500 meter en gewoon zo'n gewoon zo goede 1500 meter, meter rijden. En het is buitenrijden, natuurlijk. Sabukova kan ook een slechte 1500 meter rijden. Zit ook afgelopen jaar. Heeft ze al een boel 1500 meter gereden, Maar die waren ook niet allemaal fantastisch. Dus uh, je kunt zomaar een, een gas slaan van 3 uh, drie, drie seconden. Ja, komt er eigenlijk op neer. Je mag dan misschien wel denken dat je misschien niet meer kans op de eerste plaats hebt. Maar zeg het dan op zijn minst niet. Inderdaad. Ja, Goed, dankjewel. Jij gaat even warm lopen voor het sportforum. Voor half vijf hierbuiten. En dan spreken we jou weer. gaan we het ongetwijfeld over het EK hebben. Over de eerste twee dagen van het EK Allround in de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 Hemels hoogste zult jouw schaduw gaan mij bubblen. Bij me heb ik de volmaakte liefde Lief, Drink ik uit een pure waterboom en slaap onder een deken van geluk. Jij bent het goud. Hij is toch wel een mooi liedje eigenlijk. Zelfs je naam is mooi van uh, Henk Westbroek. Bijna vier uur. Dus we gaan naar het uh, nationaal van vier uur. En uh, daarna zijn we nog twee uur bij u. Tot uh, zes uur. Want we gaan uh, natuurlijk zometeen het sportforum doen. Vanaf half vijf, dat is gasten Tom Boots, dat is de vaste gast. Eben We Wennemars die uh, nog even blijft zitten. En Koen Greven, journalist van het NRC Handelsblad. Het komt veel aan bod, u kunt nu al mailen. Sportforum apenstaatje, nos.nl met uw vragen aan de leden. Graag tot zo na 4 Hij is 85.